een Klomp met het NOS-journaal. Ook Nederland stopt tijdelijk met de steun van VN-hulporganisatie UNRWA. Steeds meer landen financieren de organisatie die hulp levert aan de Palestijnen niet meer... omdat een aantal medewerkers betrokken zou zijn geweest bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. De UNRWA heeft een onderzoek ingesteld en de medewerkers per direct ontslagen. De Verenigde Staten, Australië, Canada en Italië hebben hun hulp al opgeschort. Het openbaar ministerie gaat in hoger beroep tegen de gemeente Zoetermeer in een zaak die draait om een oud gifschandaal. Een Amerikaans bedrijf in het schoonmaken van medische apparatuur en kleding stootte jarenlang kankerverwekkende stoffen uit in een woonwijk. Omdat een filter op een verbrandingsinstallatie niet was vervangen. De rechter oordeelde eerder dat er geen sprake was van een levensbedreigende situatie. Maar het OM vindt dat de gemeente Zoetermeer had moeten ingrijpen en gaat nu in beroep. De staking van Duitse machinisten eindigt bijna een dag eerder dan oorspronkelijk gepland. De machinistenvakbond was van plan om tot maandag 6 uur te staken. Maar nu wordt het treinverkeer maandag om 2 uur alweer opgestart. En dat betekent dat de meeste treinen maandag weer zullen rijden. De Duitse Baan en de vakbond gaan weer samen praten over een nieuwe CAO. De machinisten willen onder meer een kortere werkweek. Door een aanrijding rijden er geen treinen van en naar Schiphol. De problemen duren waarschijnlijk nog een uur en daarna komt het treinverkeer weer op gang. De NS probeert in de tussentijd om bussen in te zetten, zodat reizigers toch nog op Schiphol kunnen komen of naar huis kunnen. Schiphol is een van de drukste knooppunten op het spoor, daarom hebben veel reizigers er last van. Het weer vanavond droog en weinig bewolking. koelt snel af naar temperaturen rond het vriespunt. Morgen wat meer wolken, maar ook geregeld zon. Het blijft droog bij maximaal 12 graden.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 Glad I could Lekker, daar zijn we dan weer. Ik zou zeggen een hele goede middag. En hier is weer de ongetekende Fred Heij. En dat allemaal met uh, Entertainment voor u Tot de klokjes van 7 uur. En uh, wij gaan naar uh, Wesley Klein. En hij het over dans met me. Ik zou zeggen, verzoekjes zijn welkom. Zitten we in artiesten.nl Dat allemaal 206.9. DB plus 6A Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Zie je weer met jou vrienden. mag ik iemand mij vertellen hoe ik jou voor mij kan leren. Kan ik iets voor jou bestellen? Een melodie en bied waarop jij niet langer meer kan blijven staan. Een bied waarop jij samen met mij verhaal lekker. Daar niet voor niets. Ik laat hem een fixen En ook nog een seks aan de fiets. Wat heb ik nu nog te verliezen? Hou je maar vast, ik kom eraan. Ik hoop dat jij voor mij zou kiezen. Dat jij vannacht voor mij. Hoor. Dans met me Wesley Klein hier bij CFM Entertainer for You. Eh, eh, schakel je net in, welkom, dit is Entertainer for You. Tot de klokjes van 7 uur. Hallo Fred, Hallo Vincent. Hi. Dromedans, dans jij met mij. Ja. Ik heb een nieuwe single en uh, zou je die even willen draaien? Dat is ja, niet. natuurlijk. Nou, ja, Alle luisteraars, ciao, ja. ciao. Ja, ja, maar zo nieuw is die al niet meer. Dat je trots bent op mij. Vincent hier bij uh, Entertainer voor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 Er is niemand die nog weet Dat je trots bent op mij Dat was alles wat ik vroeg En dat ik je kind ben Zegt dat jou niet genoeg? Jij hebt ons voor je eigen geluk achtergelaten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 Het gaat je goed Ja, geweldige plaat hè? dat je trots bent op mij En dat allemaal met Vincent En uh, Vincent met de dubbel Z Zeggen we altijd Hey, uh, straks gaan we die eventjes bellen Ja Hij is het, Jannes Die gaan we straks even bellen natuurlijk in het tweede uur Over zijn nieuwe album En single natuurlijk Dit is Monika, Jannes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 Niet vergeten, dat mag jij bespeten. Oh. Kom en ben totaal van slag, niet alleen, maar vandaag, maar iedere dag. Ik kan je niet vergeten, dat mag jij best weten. Vergeten, dat mag jij best weten. Man. Dat was hier dan Monika, dat allemaal gezongen door Jannes... die we straks eventjes gaan bellen in de tweede uur, dus blijf lekker bij. En ja, opnieuw binnengekomen op de nummer 5 bij de Entertainer for You Top 5... is Stanley Hazes en Ik Mis Jou. Zag ik jou...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 in de Entertainment for You top 5. En Stanley Haas is een nieuwe binnenkomer en ik mis jou. Ik mis jou. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. En we gaan verder met de Joling en hebben het over lieveling. Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op. Je wachten, lieveling. oh lekker lekker ding. Ik hou van jou. Dit is daarom dat ik zing. Oh oh oh oh, Lieve link, ik wil je al mijn liefde geven. Lekker ding, wanneer kom jij nou in mijn leven, Lieve link, I'm you a now. Yeah En hij had het over lieveling. Dit is uh, Helena Fischer. Samen met Louis Fonsi. En Famos Amade. Blijf lekker bij, want zo direct nog een knallen van de binnenkomen Op nummer drie in de Entertainer View Top uh, 5. Eerst ganz langzaam, dan komst du mir na. Fühlt zich aan wie 1000 graden. Zwischen ons nog millimeter, ik heb keine waard. Volg je je signal, oh Vamos a amarte, déjame llevarte hablamos un lenguaje, sin palabras Vergunto oka, tu me tocast Ya no voodas, no venus, sígueme Vamos a amarte, wir sprechen eine Sprache Du spürst, was ich sage Ik ga je helpen, ik ga je helpen. Ik ga je helpen, ik ga je helpen. Ik ga je helpen, ik ik Ik Ik spure een atem, ik kan niet meer wachten Vamos a Marte Vamos a amarte, déjame llevar Ja, dat was de titel van deze plaat. Vamesdag Mart, Helene Fischer... die mooie blonde Duitse dame. Samen met Louis Fonsi. En ja, even kijken. Wat gaan we doen? Nou? ja We hadden natuurlijk beloofd. En uh, ja, de nummer drie van Entertainer for You... Uh, Dutch uh, top vijf. Entertainment for You. Ja. In het hoofd, in het hart. En dat is hem dan. Altijd bij jou zijn. Devin Donovan Ja, pas nog geleden hier geweest in de studio... Ooit zou ik jou tegenkomen Ook al zei iedereen natuurlijk in je dromen Sommige dromen worden waar Ik dacht wacht maar af en liet ze dus maar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 nummer 3 in de Entertainer voor You, The Top 5. Heerlijk hoor, ja, zeker. je zoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl. Zo is het. En we gaan verder met Raymond. Raymond Sandbergen. En ik geef wat ik je kan geven.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 Ik moet hard werken elke dag, de loterij die brengt mij nooit geluk.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 beste Hollandse hits hé hey, Fred hij draai nog eens een plaatje out to me. En we gaan lekker verder met... Uh, ja, als mijn muis het doet... Ja, nou ja, ja, nee, ja. Hé, hey, die muis... Ja, die weet wat. Hey, uh, dit is Johan Krettenburg. En jij laat me zien wat liefde is. Ik was laatst op een feestje... Stond wat aan de baan. Ik voelde mij niet happy. Ik was een beetje in de war omdat ik niemand kende en ieder ging uit zijn dak Ik stond maar wat te kijken, ik was niet op mijn gemak Maar toen ik wilde weg waren, zag ik jou. Graag ja, gezien de gast hier in de studio van uh, ZW Ja, dat is de site. Ja, Zfm als je een uh, plaatje wil aanvragen. Ja, maar bij Entertainment voor you. ja, daar was het een uh, of is het een, een graag gezien uh, gast uh, Johan Kettenburg. en jij laat zien uh, wat liefde is. Ja, want dan duur kom je er niet meer uit. Hé, hey, um, weet je wat we gaan doen. De drie op een rij van Fred Heijn. Ik Zou zeggen veel plezier. Shari O'more Distant as the Milky Way My Shari O'more Sometimes on a crowded street I've been near you But you never noticed me My sherry or Won't you tell me how could you ignore That behind that little smile I wore I wish that you were La la la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 Love already gone.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 I'm the great concealed Zo so, dat waren ze dan weer En we begonnen natuurlijk met Stevie Wonder En My Sherry Amour En natuurlijk als tweede Only a fool breaks his own heart van Mighty Sparrow En natuurlijk waren dit The Platters En The Great Pretender hey, Ja we hebben ze weer gehad Wat een heerlijke nummers zijn dat En uh, we gaan gewoon lekker verder Met Heel Lekker Ding En dat allemaal van Fransje Bouwen Blijf er lekker bij! Entonces of de YouTube klok is voor 7 uur, zo dadelijk. Uh, tweede uur gaan we natuurlijk bellen met Jannes. over zijn nieuwe single en album, natuurlijk. Dus uh, ja, heel veel leuks. Nog uh, leuke muziek. En, uh, ja, blijf er gewoon bij! een plaatje. Ja, nu moet die muis wel mee werken. Wat is dan? Frans bouwen en een hele lekker ding. Dit is uh, trouwens een uh, stukje van de uh, Spice Girls. En, ja, het nummer heet uh, Wannabe. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij tot uh, 7 uur. Entertainment Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En als je zit te eten, eet smakelijk.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 My Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zofort met Entertainment For You.